Dit is het lokale Omroep Goorlen Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Vanavond in Podium Breed was de cast, een deel van de cast, van Jozef en The Amazing Technicolor Dreamcoat aanwezig. Deze vrolijke en kleurrijke musical is geïnspireerd... op het beroemde verhaal over Jozef in het oude Egypte. Ook werd er een stukje live gezongen. Door de dames en ook door Geert. Luister naar een fragment. Zo heerlijk... Flaneren langs straatjes, en alles leek o oh, zo volmaat. Het is verdwenen, allemaal. De wind is schraal, het land is kaal. Ik drink een wijn die louter bitter is. Maar is die tijd toch heen gegaan, die mooie tijd in Kanaan? Dus kom en heb het glas op hoe het vroeger was. De voorstelling Jozef en die Amazing Technicolor Dreamcoat is op 6 oktober om 8 uur. ...in het cultureel centrum Jan van Bezouw. In Safari Park Beekse Bergen zijn de pasgeboren drieling Leeuwenwelpjes vandaag voor het eerst naar buiten gegaan. Het duurde even voordat de vrouwtjes allemaal met hun moeder mee naar buiten durfden... ...maar eenmaal buiten werd er enthousiast gerend en gespeeld. De jonkies werden eind juni geboren. Omdat ze de eerste periode heel kwetsbaar zijn... ...verbleven ze afgelopen tijd samen met hun moeder in de kraamkamer achter de schermen... Vandaag mochten ze voor het eerst naar buiten en de komende weken worden ze langzaam in de groep geïntroduceerd. De pasgeboren drieling, Leeuwenwelpjes, voor het eerst naar buiten in Safari Park Beekse Bergen. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen vandaag in de regio Goorlen en Riel gemeten 19 graden. Morgen is het 16 graden en regent het bijna de hele dag. Zaterdag is ook een regenachtige dag. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover het lokale omroep Gohle Nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgohle.nl